In de Randstad staan files op de A20 bij Rotterdam. Richting Gouda. Er staat 6 kilometer file tussen Kloppen, Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A27 van Utrecht naar Breda. 4 kilometer tussen Noorloos en Werkendam. En op de A9 richting Amstelveen. Daar staat door werkzaamheden tussen Alkmaar en Uitgeest. 10 kilometer met ruim een uur vertraging. Bij Uitgeest is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersin.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 het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Een van mijn favorieten. De Tricia Kets komt eraan. Adèle Bloemendaal. De Spelbrekers. De Jantjes. Maar nu eerst een artiest. Die geboren is op 29 augustus 1933. En overleden in Amsterdam op 1 december 2009. Was een Nederland, uh, Nederlands zanger en acteur. Na een carrière als acteur bij de Nederlandse Comedie. maakte hij sinds de jaren 60 verjoren als zanger. Liedjes zoals Sammy. We zullen doorgaan. Pastoraal, laat me zien, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En Shoffie uh, Kanté uit de jaren 60 en 70 werden natuurlijk allemaal klassiekers. En op 5 mei uh, werd bekend dat hij uh, darmkanker had. Waar hij op uh, 1 december overleden En hij is begraven op Zorgvliet op 8 december 2009.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 Them blow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 nog steeds weer niet de weet jij hoeveel Verdriet je mij? Met... We zijn er over nu vervlogen, blauwe ogen, bleven mij niet trouwen. Parijs ligt aan de scène en Bonn ligt aan de Reen. Maar wat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine.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 zo goed, dat ik je tien leuker vind. Bij sport spel, je krul in de wind. maar gaan we? Uit?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 de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje oh zo blij. Want gebied er antwoord aan een kus. Ze zijn er keren bij. Doe je luik niet met je hoes, ja, sliepst doe ik thuis. ik hem heren. Jij zruis, je voez en ik lieve is, Ik zie u toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien door de vluchtje romantiek.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 we waren eraan gehecht, nog gaat die naar de sloop, is al zo roest de koop. We hebben een oorlog gehad met het autoje, met het autoje, met het autoje. Gebeurde hier midden in de stad met het autoje, met het autoje.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 Laat hem het nog een keertje over en doen en begin maar bij het begin. Zal hem men het nog een keertje over doen, want het was niet naar de zin. Laat hem het nog een keertje over en doen en begin maar bij het begin. Een voetbalclub uit Leer, verloor laatst met 5-4. Een supporter rende het veld toen op en riep vol wanhoop staan.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 Carnaval. Veel gezep, veel gezang, veel geal. Alle kameraden zong hij vorig jaar. Dit jaar zong hij als maar. Yeah! Zal er maar net een het doen, hem het nog een keertje over doen, wat het best niet na mijn zin. Al aan men het nog een keertje over doen, in het begin maar bij het begin. Zal er zal hem het nog een keertje over het doen, wat is best niet na mijn zin. Begin, begin, maar bij begin Zullen we dit nog een keertje overdoen? Want het was niet, nou me zien ben mijn stem kwijt Zullen we dit nog een keertje overdoen?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 Ineens van haar bij mijn wiegi was een stijzelke was, was haar wieg eigenlijk gewoon een viskratje. Een wieg kon het, het gezin niet kostigen. En zo was de jongere zus van Maria Jans. Hier is Maria Samore, grote hitsel met mama en de bion. en soepel soep. Als jong meisje viel Rika in de Gelderska. En hield eraan het tyfus en de ziekte van Wermen over. En in het ziekenhuis verloor ze haar na. Maar later groeide die gelukkig weer aan. Vanwege de kleur ervan kreeg ze de bijnaam Zwarte Riek. En u hoort het nu, Zwarte Riek, met alle apies in Artis. Alle apies in de artis lijken op m'n omen heen. Op m'n omen Op ome heen. Alle apies in de artis lijken op m'n omen heen. Moet me dat dan jullie zijn. Sinds ik in Artis big geweest, kan ik niet goed meer slapen. Want steeds weer komen voor mijn geest van alle handen apen. Het ging misschien wel gek. De pruimpiekouten zou je erop zwieren. Daar zit een oude simpel zee met pindestedineren. Als ik om me hem bekijk, gaat daar wind toch?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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Een simpel melodietje, flarden van een liedje, blijf hier soms jaren bij. Luister dus wat net zo'n deuntje, betekent heet voor mij. Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan.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 ons in een uitverkocht zo in Amsterdam. En ze was getrouwd. En de naam van het personage Olga Lawina. In de agent 327 is een parodie op het pseudoniem Lawina. En hoe hoort er nu? Olga Lawina met In Tirol. In Tirol, In Tirol. And the Wat jij wou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 Dan gaan we in ons eigen belang, maar naar de nood uitgang. is me zelden raad, maar al te vaak, maar al te vaak om op te schieten. schieten. Zeg, hebt u ons vee, hebt u ons te op uw tv, op, uw tv op visite. Als we dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel te dood. Daar is een apparaat, apparaat het zal niet staan. om op te schieten. Schieten, schieten, schieten, schieten. schieten. schieten. Ik heb me zo in jou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 Samen met haar op de om Vaar met mijn doosje naar de overkant. Mijn doosje. Jou op de veerpont gaan we.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 Zeg te zien, doe je maar dan... goed. Bro! Dat was muziek van uh, Auguste Laat met Breng Eens Een Zonnetje. Niet het 1905, nee, wat zeg ik, 36 alweer. Nou, de muziek van de Hapenzang met Toosje van de Veerpont. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u een stukje gemist heeft, wil u het programma nogmaals beluisteren. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. In de middag wordt het programma nogmaals herhaald. Ik wens u nog een hele fijne week. Een fijn weekend. Nog een paar stuk muziek te gaan, misschien nog Wilma. Maar eerst die Wim Sonnenveld met Katootje. Ik zeg tot ziens. Ik ben met Katootje naar de botermacht gegaan, naar de botermacht gegaan. Ze kunnen maken wat ze wil, Ze kunnen maken wat ze wil, Ze kunnen maken wat ze vol. Ze wil maken wat ze, ze, maken wat ze En ze maken van boter een domini, een domini